11 uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. Minister Donner wil dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samengaan. Volgens Haagse bronnen praat het kabinet vandaag over het plan. Een fusie in het noorden van de Randstad moet de economie stimuleren. De provincies moeten de komende tijd zelf met voorstellen komen om de fusie uit te werken. Volgens Donner is het niet nodig ook de provincie Zuid-Holland bij de fusie te betrekken, omdat de grote steden Den Haag en Rotterdam al intensief samenwerken. Dat het kabinet met voorstellen zou komen om het provinciaal bestuur in de Randstad aan te passen, was al aangekondigd in het regeerakkoord, maar wie precies met wie moet samengaan stond er niet in. In Wenen zijn twee verdachten opgepakt voor het schieten op willekeurige voorbijgangers. Het zijn twee mannen van twintig. Ze zouden met een luchtdrukgeweer zeker 21 mensen hebben beschoten. Zeker 18 voorbijgangers raakten gewond.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 Volgens korpschef Aldersberg van de regio IJsseland wordt nu al samengewerkt... maar zijn het vooral de beveiligers die informatie aan de politie verstrekken. Aldersberg denkt niet dat er zich veel problemen op het gebied van privacy zullen voordoen... zolang er voldoende toezicht is op de informatieuitwisseling. Want er is natuurlijk een groot verschil. Hè? De politie zorgt voor het algemeen belang. De particuliere branche verlicht tegen betalingdiensten voor opdrachtgevers. Dus dat moet je wel netjes regelen en ook controleerbaar maken met elkaar. In opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven is weg bij de Telegraaf. Beide partijen zeggen dat in onderling overleg is besloten... na 25 jaar het dienstverband te beëindigen. Reden is een vertrouwensbreuk tussen de hoofdredactie en Koolhoven... die een van de prominentste verslaggevers van de krant was. Hij kwam onder vuur te liggen... naar beschuldigingen van onbetrouwbare journalistiek. Zo meldde Zembla dat Koolhoven als dienst aan een vriend... een negatief en verzonnen artikel schreef... over een fotograaf met wie die vriend ruzie had. Koolover spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de vertrouwensbreuk met de hoofdredactie niets te maken heeft met wat hij vermeende omkoping noemt. De Telegraaf wil niet op de zaak reageren. Het weer zonnig na zomerweer. 21 graden wordt het op de Wadden en 25 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zonnig en warm. Ah, het Verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Vanaf de Duitse grens op de A12 naar Utrecht voor knooppunt Waterbergen 3 kilometer. De werkzaamheden zorgen voor files op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Richting Bergen-op-Zoom voor de afrit Cup 2 kilometer. Richting Vlissingen 4 kilometer voor de Vlakentunnel. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan.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 Goedemorgen. Als ik wat glanzend overkom, dan komt dat door het laagje factor 20 dat ik heb aangebracht, want zoveel zonden in een week, daar ben ik niet meer gewend. Ter zake. Het Iraaks Nationaal Museum gaat in november weer open en dat is het museum dat tijdens de oorlog tegen Saddam Hussein werd geplunderd. Maar wat valt er nog te zien? Veel kunstschatten zijn namelijk via internet verkocht. Dadelijk een gesprek hierover. Jongeren die geen of nog geen verblijfsvergunning hebben... die kunnen wel een opleiding volgen, maar geen stage lopen. En zonder stage geen diploma. En daarmee wordt hun het recht op onderwijs geschonden. Pieter Hilhorst, de ware ombudsman, neemt het voor hen op. Een auto op waterstof, nog duurzamer dan de elektrische auto. De overheid stopt er 5 miljoen euro subsidie in. Maar maakt hij ook een kans. Onze automedewerker Wim oude komt uitleg geven. En voor een zonnig beeld... surf naar degids.fm al nou, ruim een half jaar worden vreedzame protesten in Syrië door Assad met harde hand de kop ingedrukt. Maar nu lijkt er voor het eerst sprake te zijn van gewapend verzet. In de noordelijke plaats Rastan vechten regeringstroepen tegen militairen die zich bij de oppositie hebben aangesloten. Eerst de Syrische strijd in een volgende fase beland. In de studio in Amsterdam zit Abrahim Miro, die vanuit Nederland contact onderhoudt met de oppositie in Syrië. Goedemorgen meneer Miro. Goedemorgen. Is er nog laatste nieuws uit Rastan? Ja, um, verschrikkelijk aan toe in Jorastan. De stad wordt gebombardeerd uh, um, ja, met, met helikopters. En uh, er zijn nog geen duidelijke bewijzen... dat ook gevechtsvliegtuigen uh, echt ingezet worden. Um, daar verschuilen zich een aantal honderd uh, militairen... die zijn afgesplitst van het Syrische leger. En uh, ja... Um, deze militairen die zijn nu aan het vechten met uh, het Syrische leger. En, en, uh, ja, dus dus uh, ja, uh, dit is het laatste nieuws. Alleen, alleen uh, ja, ooggetuigen die Al Jazeera bellen en Arabia bellen... Uh, dat zijn de enige bron eigenlijk van informatie op dit moment. Ze noemen zich de Free Syrian Army, die afgescheiden militairen. Hebben ze zelf ook wapens en helikopters en tanks... Kijk, hebben ze dat meegenomen? Nee, kijk, uh, um, er was ook een, een, een, een bericht in de Volkskrant daarover verschenen. Uh, ik vind dat we echt moeten uitkijken om te zeggen dat de demonstranten uh, uh, nu uh, gewapend ver, verzet uh, uh, aan het. Het zijn pandemie. geen demonstranten, zegt u. Ik denk wat nu wel gaande is in Syrië is dat. Uh, is dat uh, ja, het leger eigenlijk uh, de controle verliest, langzamerhand. Dat er uh, gewapende mensen zijn die van het leger, die zijn eigenlijk af, afgesplitst. Dus uh, de, de, de demonstranten die zijn nog steeds uh, vreedzaam. Uh, die legereenheden zijn klein. Uh, een aantal honderden mensen met lichte wapens. Uh, ik vraag me heel erg af, uh, in hoeverre kunnen ze een kans maken... tegenover een, een militaire apparaat uh, zo enorm als, uh, als het leger van Assad. Ja, het Syrische volk zo'n gewapend verzet toe? Nu wel duidelijk is dat elke vreedzame betoging met geweld daar wordt beantwoord. Ik, eh, minister Rosenthal eh, zei op 26 september in de WN-raad... Eh, Syrië. Eh, hij refereerde naar Spandok eh, tijdens de demonstratie Syrië-bloed. Dat, dat is echt ook zo. Nee. Eh, Syriërs hebben zes maanden record verbroken van iedere vorm van, van vreedzame demonstraties. En de laxheid van de internationale gemeenschap, met name de rol eigenlijk van Rusland en, en China... Dat geeft de vrije hand aan Assad om zo te werk te gaan. Ik vraag me af hoe ver, in hoeverre kunnen wij meer verwachten van Syriërs om zo vreedzaam aan het te gaan. Um, ik, ik vraag me af ook tegelijkertijd in hoeverre zulke pogingen, zoals in een rasta met, van, door een paar honderd militairen, of dat echt zin heeft. Ik denk dat Assad hiermee nog meer de kans krijgt om um, ja, zijn geweld die hij gebruikt te legitimeren. Eh, wat wel het geval is, Assad is ook nu aan het verzwakken. Geen geld meer door olie-export. Eh, het betekent dat, eh, dat zij, de Amerikaanse eh, ambassadeur Assad... begint eh, de steun van belangrijke groepen in Syrië te verliezen. Het betekent eigenlijk dat, dat Assad, eh, dat het dat leger... hoop ik dat het binnenkort, eh, als dat leidt tot grote... Een splitsing het leger, laten we zeggen... ja een tiende of... of een derde van het leger, dan, dan spreken we in een hele andere fase. Ja, maar, dat maar, dan maar is het natuurlijk. En bovendien is het ook zo dat het leger voornamelijk bestaat... uit aloïten op hogere posten. En de gewone soldaten zijn soenieten. Dat, dat scheelt natuurlijk ook. Dat klopt, maar tegelijkertijd zijn er berichten dat er 22.000 soldaten zoek zijn. Die zijn of vertrokken, naar huis, ondergedoken. Dus de, de, de totale grip over het leger, dat verliezen langzamerhand. En ze kunnen niet met die minderheid op die post volledige controle. En uh, om die controle te kunnen houden... moet je ook mensen kunnen betalen die uh, die controles uitvoeren. 10% van iedere eenheid moet van die mensen zijn. En vaak zijn het ook mensen die ook betaald worden. Puur uh, om, om, om, om, om te moorden worden ze gewoon betaald. Ja, de doodse dan, hè? Precies, ja. Die zijn mensen die zijn vrijgelaten uit de gevangenissen. Die zijn criminelen. En die worden krijgen dan uh, duizend CIS leraar per dag om te moorden. En zodra het geld op is, ja, dan, dan, dan, uh, dan gaan ze ook weg. Nou lees ik in de kanten dat de oppositie in Syrië verdeeld is. Nou heeft u er vaak zelf contact mee met leden van die oppositie. Wordt dat ooit nog een eenheid dan? Het is, het is heel lastig natuurlijk. Hè. Het is verdeeld. Er is geen basis zoals Benghazi in Libië... waarbij de, de oppositie zich kan verschuilen. Of in ieder geval een, een, een startpunt beginnen. Nu is er een, een Syrian National Council opgericht. Vandaag praten ze met de, de Koerden... Uh, met uh, moslimwilderschap, uh, met technocraten... met uh, verschillende groeperingen. Dit lijkt eigenlijk uh, de eerste, serieuze, grootste oppositiegroep. Uh, en, en ja, uh, de, de stap is verwelkomd door de Verenigde Naties... de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland. Uh, ik denk dat wij in de komende periode... een, een, een bepaalde parallele met, met de situatie in Libië... in ieder geval op politieke vlak, dat je ziet dat... Uh, de Syrian National Council meer aanzien krijgt. En het is voor hen ook een uitdaging om een bepaalde vraag te beantwoorden. Hoe willen wij Syrië na de vallen van Assad? Um, ze moeten een duidelijk signaal naar de buitenwereld uh, hebben... dat wij de religieuze, de etnische balans uh, willen houden in het, in het land tegelijkertijd een duidelijke economische herstelperiode willen we gaan. Hoe gaan ze op dag één na de val van het regime? Dat beantwoordt heel veel vragen van Syriërs, maar ook van de buitenwereld. En zolang is het nog lang niet dag één. Dat duurt nog even totdat Assad misschien financieel totaal is uitgeput. De econoom Abrahim Miro, Syrische Nederlander of Nederlandse Syriër? Hoe noemt u zich, meneer Miro? Uh, op dit moment misschien Syrische Nederlander, maar zodra het rustig wordt, misschien Nederlandse Syriër. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Deze week werd bekend dat de zorgpremie weer verhoogd zal worden. En ook de bewoners van de wijk Vollenhoven in Zeist... moeten meer gaan betalen voor hun gezondheid. Ik zal het even met een aantal cijfers schetsen, die wijk Vollenhoven. Het is een wijk waar 4000 mensen van bijna 50 nationaliteiten... dicht bij elkaar wonen in vijf verschillende flatsen. En er loopt dan een paar keer in de week een vara geven in rond. Joost Wilgenhof is dat. Deze en hij heeft week, ze gevraagd... wat uh, vinden de volgende bewoners van die verhoging van die premie? Ja, dus ik denk, ik ga naar de apotheek om daar uh, antwoord op te krijgen. En uh, nou, het zal je niet verrassen. De meeste mensen vinden dat natuurlijk maar niks dat het allemaal duurder wordt. Uh, ik sprak onder andere met Teus van Essen... Dat is een leuke man. Die uh, woont zelf niet in Vollenhoven. Maar hij is er iedere dag om, om oudere, zieke mensen te helpen. Hij haalt boodschappen voor ze. En gaat ook met ze mee uh, naar de apotheek om medicijnen te halen. Ja. Mag ik u dan wat vragen over de zorgpremie? Het zijn oplekjes, toch? Ze gooien alles maar omhoog. Ik zeg nou, 120 miljard naar Griekenland. Dat vind ik toch wel schandalig. Dus zelf 18 miljard moeten bezuinigen. Ik vind het schandalig. Ja? Wat betekent dit voor u? Nou, dat ik weer uh, meer mag betalen. En heel wat meer, denk ik. Voor mijn medicijnen en alles. Dus, uh... Wat gebruikt u voor de medicijnen? Uh, Maagtabletten, bloedverdunners, golgestrol. En uh, welke? Ik had er nog eentje. Mooi weer ja. Wat zegt u? <laughs> Mooi weer <tabletten>. ja. <laughs> En de, me de meeste mensen voelen het, uh, ik zeg, de oude verdagen. U komt net uit de apotheek Ah, ja, dan daar ging ik even de medicijnen voor hem halen. En wat heeft meneer, wat heeft u voor de medicijnen? Ik heb geen idee, want ik wist het niet. Maar u weet zelf niet wat voor medicijnen u heeft? Nee. Een koudtoblette. Oh, kijk. is zonder te kauwen. Blaasprobleem. Ja. Ik zeg, elke dag hebben die mensen een hoop medicijnen, want ik ben net bij u iemand geweest. Nou, Ik geloof dat hij de er 13 uh, smorgens in moet nemen. Je dat je vind de de de ik ook. Huh? Ik loop naar de Ja, hij komt eraan. Hij loopt vast naar de stomerij. Ja, ik kan die... niet zo langs dan. U slikt van allerlei medicijnen. Waar heeft u last van? Nou, ik ben gedotterd. Stent erin gezet. Hè. En even kijken hoor, want maagzuurremmers... Die gaan eruit. Die moet je zelf gaan betalen. Maagzuurremmers worden alleen vergoed aan mensen die ze langdurig moeten gebruiken. Hoe lang gebruikt u ze al? Al een jaar of vijftien. Uh, Dat kan nog meevallen dan. Maar... <laughs> ja, want ik heb uh, de een of andere bacterie in mijn maag zitten. En die gaat er nooit weg. Ja. Dus... Dieetadvies? Ja, die heb ik ook. <laughs> ja? Wordt ook vergoed? <laughs> uh, nou, een heleboel moet ik zelf betalen hoor. U ziet er niet overdreven zwaar nou, uit? In het ziekenhuis zei je ze tegen, maar je mag niet zouden wezen je 78. Nou, ik ben 74, 75. Nou, zo Lijkt me wel toch? Ja, als ik er maar niet boven kom. Even kijken, uh, fysiotherapie? Nee, dat doe ik niet. Dat doet u niet aan. Nee. Psychologische hulp bij klachten? Ook niet. Net anders. Ziet er goed? Oh, een onderbeetje. Alle twee. Oké. Okay. <laughs> Hij is toch prima? Ja, dat ziet er uit. Ik heb ze er allemaal uit laten trekken. Want ja? die brokken af van de medicijnen. En uh, elke keer kreeg je dan naar de tandarts toe. Ik had zeven tanden. Ik zeg uh, tegen de tandarts, uh, eruit doe ik niet, zit -ie. Hij zegt, uh, ga dan nog naar een andere tandarts. Daar ben ik heel makkelijk in hoor, zeg Nee, je gaat naar het ziekenhuis. Want ik heb bloedverdunners. Dan moet je twee weken uh, geen bloedverdunners nemen. Hè, voordat ze de zoi eruit trekken. En dat kost dan ook niks. Dus. Alleen je gebit moet je bijbetalen. En tandartsverzekering heb ik nog nooit gedaan, dus... Uh, nee? Nee. Maar omdat u nu een kunstgebit heeft, heeft u die, heeft u die tandartsverzekering niet nodig? Nee, die heb ik nooit nodig had. zeg ik. Ik zeg, voor elke week uh, of elke maand uh, 15, 17 euro te betalen. Ik zeg, dat ik, ik er niks voor terugkrijg. Ja. En het gebit is tegenwoordig, of altijd al, uh, het ziekenvondspakket. Het is van S. de man. Hè? Zelf, hartpatiënt, gezellig praten zo te horen, Joost. Ja, met iedereen maakt hij een praatje daar uh, in de buurt. en uh, Ze noemen hem ook de burgemeester, omdat hij uh, ooit politieke aspiraties had. Hij vertelde mij uh, dat hij uit een uh, rood uh, nest komt. Hij wil me niet vertellen wat hij nu stemt. Uh, maar hij zei ook, oh, ik wil zo graag in discussie met die zeister en haar, uh, Haarse politici... Dus uh, die ga ik nog wel een keertje opzoeken voor later. Nog meer verhalen tegengekomen over die uh, verhoogde zorgpremie? Ja, en dan valt het op dat het niet alleen over geld gaat. M mensen vinden het systeem van al die verschillende zorgaanbieders... vinden ze ingewikkeld en onpersoonlijk. En uh, zo kwam ik ook in gesprek met Jan. Jan uh, die, uh, woont boven het winkelcentrum. En zijn zorgverzekering loopt al sinds jaar en dag bij Agis. En hij heeft hele goede herinneringen aan de persoonlijke aandacht die hij daar altijd kreeg. Er was vroeger een man die zat op kantoor op de Argus. Een heel oud gebouw nog in Zeist. Want ik kwam bij Driebergen en moest je altijd daarheen gaan. En was een hele sympathieke man voor die zorg. En dat was wel een vertrouwenspersoon, was dat die man. Hey, die kon je precies alles uitleggen. Maar als er iets wat was, dat werd netjes voor je gedaan. Als je nou wat hette mooi naar Amersfoort gaan, nou, dan staat er Of bellen. Of bellen, ja, dat weet je, hè. Dat is een raampje. Ze drukken alleen maar, weet je wel. Dus u mist eigenlijk vooral persoonlijke aandacht. Ja, dat ook joh. Wat wordt je niet goed verteld, hè? Heeft u wel eens van zorgverzekeraar gewisseld of niet? Nee. U krijgt zometeen ook weer van agis aan het eind van het jaar krijgt u een brochure. Nou, dan staat dan in wat er gaat veranderen. Leest u dat? Nee. Flauwenkool. Is uw eigen verantwoordelijkheid, zeggen ze dan. Ja, U kunt het ja. lezen. Ja, ja, U kunt ja. zelf beslissen. De Kleine lettertjes en gaan zomaar door. Ja, nou, die lettertjes zijn niet zo klein, maar... maar... Je, je weet niet waar je aan toe bent. Wat, wat, hoe, wat. Wil ik medicijnen? Nou, dan moet je die weer zelf betalen en dat moet je weer zelf betalen. Om af te komen van het roken? Ik rook wel, ja. Dat, dat werd ooit vergoed, maar dat gaat er ook uit. Nou, zelf, dat moet je zelf beslissen. Vroeger dronk je wel eens. Kaalte seks had gehad, maar... 10 of 15 jaar, nee, ben ik in één keer gestopt met de drank. Was u alcoholist of droog? Nee, nee, nee, nee. Gewoon gezelligheidsdrinker. Ik Wat... was een jonge, was, was bij het voetballen kampioen geweest. En dan uh, ja, was het gezellig, hè. Dan ben ik wel uh, twee dagen, dat ik helemaal zeg van mijn werk, van ik zweef gewoon. De verslavingszorg, dat wordt ook opgekort. Ja, ik, ik denk die, die verzorging, ja, daar zijn er op het ogenblik zoveel, hè. Van die, die, die instellingen, uh, van de alcohol af, uh, dat gokken af, uh, weet ik veel allemaal. Maar ja, dat kost allemaal een hoop natuurlijk. Maar ja, ik denk dat moeten de mensen zelf doen. Dus daar ja, maar... mogen ze wel op bezuinigen van u? Ja, waarom niet? En dat de anti roken, dat ze tegen roken zijn. En uh, al die roken bij elkaar met pleisjes en alles. Ja, het dat, dat zit hem niet en het zit hem hierin. In het koppie? Ja, ja, dat is het, al het belangrijkste. Joost Wilgenhoff in gesprek met Jan, een bewoner van de winkelcentrumflat in Volhoven. Volgende week meer uit die wijk Vollehoven in Zeist. De Mooi uitgelicht staan de Iraakse kunstgatten te wachten... op de hoge gasten die het Nationale Museum komen heropenen. Premier Maliki laat zich leiden langs standbeelden en kleitabletten... van duizenden jaren oud, vele uit het vroegere Mesopotamië... In 2003 was er vrijwel niets meer van over. Na de val van Saddam Hussein viel het museum ten prooi aan plunderaars. Zeker 15.000 kunstschatten werden gestolen. Een tragedie volgens archeologen. Alsof de Iraakse geschiedenis in één klap was weggevaagd. In 2009 berichtte het nos over de opening van het Iraakse Nationaal Museum in Bagdad. Na zes jaar oorlog en plunderingen gingen de deuren weer open. Maar niet voor lang. En ook niet voor het grote publiek. Alleen. VIP's en politiek kopstukken die mochten mondjesmaat naar binnen. Tot nu. Want binnenkort moet het museum weer echt open. Voor iedereen dan. Met of zonder alle kunstschatten. Archeoloog Diederik Meijer kent een hoop van die schatten en hij zit hier bij mij. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al een kaartje gekocht? <laughs> nee, nog niet. U <laughs> bent er wel geweest? Ik ben heel vroeger in het museum geweest, ja, in de 70e jaren prachtig museum toe. Het was een heel mooi museum. Ja, Met zeker. veel kunstschatten? Met ongelofelijke dingen erin. En wat hebben ze allemaal? Um, de resultaten van de opgravingen die uh, vanaf het einde van de 19e eeuw gedaan zijn. En dat betreft dan oudheden die um, de vroegste beschaving, echte beschaving kan je zeggen, van de mensheid voortbrachten. Ja, de tebakemat van onze beschaving. Precies, is daar, ja, he? dat is een chablone, hoe heet het, een uh, cliché, maar het is uh, wel waar. Hoe belangrijk is het dat op dit moment weer wordt aangekondigd... dat het museum de deuren weer opent voor het grote publiek? Ik denk dat het een signaal is dat men wil afgeven... omdat de uh, stroom toeristen weer langzamerhand gaat groeien naar Irak. Uh, in het noorden, in het Koerdische gedeelte van Irak... is het toegang al heel makkelijk. Wij werken daar ook vanuit de Universiteit Leiden. Maar in het zuiden is dat nog steeds problematisch. Hoewel er wel georganiseerde... Uh, reizen naartoe zijn. En uh, in dat opzicht is de opening van het museum een extra boost, denk ik, voor het toerisme. En is het ook een beetje een politiek signaal. Een politiek signaal? Ho hoe zo dan? <h> <h> nou, om te laten zien dat uh, de infrastructuur van Irak langzamerhand weer een beetje op zijn pootjes terechtkomt. En um, dat heeft natuurlijk naar alle kanten toe toch een signalerende functie en um, haalt ook de aandacht een beetje weg van de interne conflicten... die er natuurlijk ook nog steeds zijn. En wat heeft het museum te bieden? Nadat nou, het eigenlijk uh, een tijd lang volledig in puin heeft gelegen. Ja, <tie> het um, heeft een grote hoeveelheid um, paleisgoederen... uit de oude uh, Sumerische, Assyrische, Babylonische Die zijn culturen. nog allemaal bewaard gebleven. Die zijn bewaard gebleven en worden nog dagelijks opgegraven zelfs en moeten dan, na behandeling en zo, ook weer in dat museum terechtkomen. Natuurlijk is er uh, sinds 2003 uh, het een en ander gestolen... zoals net werd gememoreerd. Um, 15.000 ongeveer, stuks. 5.000 daarvan zijn langzamerhand teruggekomen... Um, nog niet de belangrijkste. Maar de zalen die opengaan, heb ik begrepen... die betreffen dan inderdaad de grote stukken... die nog heel waar of weer gerestaureerd zijn. Sinds... En wat zijn de belangrijkste stukken die nog weg zijn, die 10.000? Um, er zijn uh, standbeelden weg van beroemde koningen. Er is veel goud weg. Uh, er zijn, en dat is heel belangrijk voor de archeologen zelf... Um, Cilinderzegels, dat waren dus dingen, uh, cilindrische stukken steen... waarin gekerfd was een voorstelling. Die voorstellingen kan je uh, chronologisch uh, indelen. Zijn voor archeologen erg belangrijk. Waarom zijn ze zo belangrijk dan? Uh, die kunnen dus als dateringsmiddel van een laag waar je in graaft uh, dienen. Als je zo'n ding vindt, dan weet je ongeveer uit welke tijd die laag moet staan. Een soort posttempel eigenlijk. Ja, ik zou je kunnen zeggen, ze werden gebruikt als, uh, als handtekening, een beetje, uh, onder contracten en zo. Ja. Op U... klei waren die contracten en dan rolde je zo'n ding af, waardoor het plaatje dat er ingekerfd was, in positieve uh, beeld eruit kwam. Nederland heeft een tijdje geleden uh, de verdwenen uh, stukken die hier op Nederlandse bodem zijn getraceerd. Weer zijn gevonden, teruggegeven aan Irak. Daar ja. was u bij betrokken? Ja, daar was ik bij betrokken. Ja. Welke rol speelde u? Nou, ik was dan door de erfgoedinspectie aangezocht als expert om te bepalen welke stukken die hier en daar zo aangetroffen werden, werkelijk uit Irak zouden kunnen komen. Bestaat hier Want... de erfgoedinspectie? Ja, dat, is, dat werkt heel goed. Ja? ja in Den Haag. Dat onder zijn een aantal ambtenaren het... die door Nederland struinen of achter ja. een computer zitten op zoek naar... Beides is juist. Ja? <laughs> nou, Na, ja. eigenlijk Logische vondsten die dan op marktplaatsen marktplaats of zo worden aangeboden? Ja, werkt precies. Het zo? Ja, zo werkt het, ja. En uh, tips van anderen. En, uh, ja. en uh, u was uh, gevraagd om te kijken... komt dit nou uit Irak of komt het ergens anders vandaan? Ja, ja, want er zijn vergelijkbare dingen soms uit Syrië afkomstig. Um, en meestal is het onderscheid duidelijk te zien voor kenners... En uh, als het uit Irak komt, mag het gewoon niet verhandeld worden, tenzij het al heel lang in Nederland is. En uit Syrië mag het wel verhandeld worden. In Syrië met beperkingen is dat minder stringent, ja. ja. Ik denk, hoe dom kan iemand zijn? Je, je hebt een gestolen ah. stuk in bezit en je biedt het te koop op de marktplaats. Ja, nou, een heleboel mensen weten niet uh, wat de regels zijn. Zelfs sommige handelaars weten niet wat de regels zijn. Of lappen ze aan hun laars, dat komt ook wel voor. Um, maar uh, ja, uh, mensen weten het niet. En uh, soms op televisieuitzendingen zie je wel eens dat dingen... aangeprezen worden als oh handig om je vakantie mee te betalen. En zo. Ja, nou, dat is natuurlijk helemaal uit den boze. U bent in 2005 gevraagd om de archeologische infrastructuur... in Irak weer op poten te gaan zetten. Ja. Dat ging op het laatste moment niet door. Nee, dat was in het kader van een samenwerking tussen militairen en burgers. CIMIC heet dat. En dat is een in internationaal NAVO-gebeuren. Dan kunnen dus specialisten uit de burgermaatschappij ingelijfd worden in legers. En dat was met mij het geval. Je hebt de militaire um, opleiding moeten volgen? Ja, ja, ja, met mijn ontwijkend gedrag en dergelijke mooie zaken. Dat is prachtig. Ik heb maar... altijd ontwijkend gedrag. <laughs> ja. Mijn ontwijkend gedrag. Mijn je moest ook op die op die, op die, op die, op uh, die. Ja, je moet op... kruipen en prikken in de grond en zo. Ja. En uh, toen ik klaar was met de opleiding, uh, trok het leger zich terug uit uh, Irak. Dus uh, toen ging het feest niet door. Wat had u daar kunnen en moeten doen? Hè? Um, ik had uh, contacten moeten leggen met de lokale um, wachters en um, uh, ouderdkundige dienstambtenaren in de provincie Mutana, waar Nederland zat. En daar staat een groot aantal uh, ruïneheuvels. Daar ligt een groot aantal ruïneheuvels die heel belangrijk zijn. Waaronder een van de eerste grote steden ter wereld. Echt een, een metropool was dat. Die rond uh, 2800 voor Christus al een uh, stadsmuur had met 9 kilometer lengte. Welke stad? Uruk. Warka heet het nog steeds. De naam is bewaard gebleven door alle duizenden jaren heen tot in het Arabisch Warka. En dat ligt er nu verlaten bij? Of voor... Dat is, uh, ja, nu... Nou, er loopt nog wel een wachter rond. Maar uh, op dat ogenblik is natuurlijk de infrastructuur vanuit het kundige dienst nog niet uh, helemaal goed. Dus wat er af en toe weg gaat, daar is weinig controle over. Daar wordt, er wordt gestolen ook? Daar wordt gestolen. Op die wordt, archeologische vindplaatsen wordt er ja, gejat? overal. Overal in Irak, ja terwijl de wachters bijstaan, maar één wachter. Ja, actuur. maar die hebben misschien net een pistooltje... terwijl dit roven gebeurt door georganiseerde bendes met kalasjnikovs. Daar begin je niet veel tegen. Worden ze niet gesteund? Door um, er de reactieoverheid wel... overheid of door de Amerikanen die er mogelijk nog zijn? Dat laatste gebeurt op uh, kleine basis, maar uh, heeft weinig effect voorlopig. Er is ooit geld gegeven door de Amerikanen... voor wat auto's voor de wachters van de lokale diensten... Maar nu staan ze weer stil, heb ik gehoord, omdat er geen uh, geld is voor de benzine. In een olieland als Irak. Dus, uh... <laughs> en die wachters krijgen natuurlijk ongelooflijk weinig betaald. Die krijgen heel weinig betaald, ja. En je kunt niemand iets kwalijk nemen in zo'n situatie... als er gewapende kerels komen die de oudheden uit de grond trekken. En dat gebeurt dus. En dat ja. gebeurt dagelijks. As we speak. En waar gaan die ja. stukken dan over naartoe? Die komen op de internationale kunstmarkt. Euh, met euh, plaatsen als Zürich, euh, en Londen, New York, Tokio niet te vergeten. En euh, ja, daar wordt het verhandeld. Op het ogenblik is men wat voorzitter. En natuurlijk met die Iraakse goederen. Want iedereen weet langzamerhand wel dat euh, ook internationaal... het nu helemaal verboden is om daarin te handelen. Maar dan verdwijnt het gewoon even in de kelder van een miljonair of zo. Tot de storm weer overgewaaid is. En wordt er dan bijverteld waar ze gevonden zijn of waar ze riad zijn? Nee, Dus je, je hebt helemaal nooit. geen context dan ook. Nee, maar als het bijvoorbeeld kleitabletten betreft... dan zijn er toch nog genoeg um, geïnteresseerden die dat even lezen. En op zo'n tablet staat soms waar het is... Wat, wat is dat was waar het uitkomt? Ja, maar zo makkelijk kan je dat niet lezen. Daar moet je uh, echt archeoloog voor zijn. Denk daar je, moet je Assyrioloog voor zijn, ja. ja. ja. U komt uh, regelmatig in Irak, in het noorden... Ja. om te zoeken naar archeologische schatten. Ja. Wat wilt u nog vinden? Nou, De Universiteit van Leiden is daar ook nu op dit moment zelfs mee bezig... een paleis te zoeken. En dat vinden we ongetwijfeld van uh, de midden assyrische periode, dat wil zeggen rond 1300 tot 1100 ongeveer. Dat, en dat moet daar ergens liggen? Dat ligt daar zeker, want daar hebben we al sporen van gevonden... en ik hoorde een paar dagen geleden dat ze weer tekst aan het vinden zijn. En op zo'n tekst staat dan gewoon in spijkerschrift... Uh, dit is het paleis van Pietje Puk, koning van zus en zo. En dat ligt dan onder puin, dat ligt dan onder de ja, grond? dat zit allemaal in tels. En een tel is een Arabisch woord, een heel oud woord... Van uh, voor ruïneheuvel. En dat komt doordat de architectuur was allemaal in uh, klei. Als je dat niet goed onderhoudt, dan zegt het ineen... door wind en water enzovoort. En uh, dan ontstaat er dus een, een dijkje waar een muur was... en een heuvel waar een dorp was. En daarop gaat men weer bouwen, in de volgende generatie... omdat daar water is en ergens anders niet in deze... Droge omgeving. Nou en Zo, zo hoogt zo'n uh, berg zich op hè, door de generaties heen. En dat heet dan Tel. Zou er nog iets van over zijn van het paleis? Of ja, is dat... zeker. Ja? zeker. Ja, is daar, dat nog goed intact? Of, of daar staan uren tot, ik schat, zo'n meter, twee meter nog wel overheen. Ja, denk ik. Dat Wanneer gaat u weer? Op. Nou, ik hoop binnenkort nog eens een keer als toerist te gaan. Op het ogenblik ben ik niet uh, actief bij de opgraving betrokken. Maar uh, zijn collega's zijn bezig. Mijn uh, opvolger is er eigenlijk mee bezig. Dus, uh... U bent eigenlijk met pensioen? Langzamerhand, uh, ja, helaas. <laughs> Archeoloog, ja, dat moet, hè. Op een gegeven moment word je weggestuurd dan. Diederik Meijer, hartelijk dank voor uw komst. U kunt Genoeg. gaan. Dank u. <laughs> Vanaf maandag aanstaande is het Lektober. En de website WebWereld en onderzoeksjournalist Brenno de Winter verzamelen en publiceren tips over lekke overheids- en bedrijfswebsites. En hoe ziet de digitale wereld van oudschaatser Ben van de Burg eruit? Onderwerpen zo meteen in de tijdgeest. Eerste hoofdpunt van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal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 Informatie die alleen bij de politie bekend is, zou ook met particuliere beveiligers gedeeld moeten worden. Op die manier kunnen ze meehelpen met het oplossen van misdrijven. Staatssecretaris Steven wil dat bijvoorbeeld foto's, kentekens en signalementen met betrouwbare beveiligingsbedrijven worden gedeeld. In Wenen zijn twee mannen van 20 opgepakt voor het schieten op willekeurige voorbijgangers. Ze zouden de afgelopen weken met een luchtdrukgeweer tenminste 21 mensen hebben beschoten. 18 daarvan raakte gewond. En in de opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven... is weg bij de Telegraaf. Hij spreekt van een vertrouwensbreuk met de hoofdredactie van de krant. De journalist kwam onder vuur te liggen... na beschuldigingen van onbetrouwbare journalistiek. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Vielen staan op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Papendrecht, 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht na een pechgeval. Een auto brandt op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen amersfoort Vathorst en Amersfoort, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht... En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom werkzaamheden. Richting Bergen-op-Zoom voor Cup 2 kilometer. Richting Vlissingen voor de Vlakentunnel 4 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders, Tijdgeest. Simone Wijmans bericht in Tijdgeest over sociale media en internet. Straks de rijk gevulde webwereld van oudschaatser en nieuwe technologiefanaat Ben van den Burg. Eerst lekker websites. De privégegevens van bijna 170.000 mensen. die via een bepaalde website een OV-chipkaart hebben aangevraagd. zijn een tijdje voor iedereen te lezen geweest. De website is van de provincie Gelderland. Is bedoeld... Dames en heren, goedenavond. Het bedrijf dat veiligheid moest bieden op internet, ook voor diensten van de overheid, blijkt zelf volstrekt onveilig. DigiNoter dat werd aangevallen door. Dit zijn maar twee voorbeelden van berichten over de slechte beveiliging van bepaalde websites, overheidswebsites, maar ook sites van bedrijven waarvan je als burger of consument zou mogen verwachten dat je privégegevens veilig zijn. In de praktijk blijken deze sites soms zo lek als een mandje. Om aandacht te vragen voor dit probleem heeft onderzoeksjournalist Brenno De Winter samen met de website webwereld.nl komende maand daarom uitgeroepen tot Lektober. Lektober is een, is een maand waarin we elke dag um, een lek gaan introduceren: een lek in een website, meestal van de overheid of van een overheidsinstelling. Uh, maar soms ook van bedrijven waarbij de privacy van mensen in het geding is. En dat, dat is het hele belangrijke. Dat iets lek is, is lastig. Maar het, mag natuurlijk nooit de bedoeling, het kan nooit de bedoeling zijn dat de privacy dermate in het geding is... dat ja, wij ons zorgen moeten gaan maken. En helaas, dat is dus wel het geval. Iedereen kan tijdens Lektober tips over lekker sites doorgeven. En de tips over misstanden stromen nu al binnen. Het loopt storm op dit moment. En dat, dat is wel een beetje vervelend. We krijgen nieuwstip na nieuwstip. Uh, dus ja, het, het is eigenlijk wel schering en inslag. En dan brengt ook bij de Nederlandse overheid een hele duidelijke richtlijnen. Dit moet je aan beveiliging hebben gedaan. en anders zit je geen website online. En het vervelende is natuurlijk heel vaak zijn we gedwongen om informatie af te geven aan de overheid... En wat je dan aan de andere kant ziet gebeuren is dat zij dan niet het ja, voldoende doen om ons te beschermen. Ik ken bestuursorganen die hebben niet eens een beveiligingsplan in het algemeen. Laat staan voor hun website. Pernod de Winter denkt wel te weten waarom het aantal sites met beveiligingsproblemen zo groot is. Nou, ik zou, ik zou het als eerste vooral gemakzucht willen noemen. Het, het, je niet druk willen maken over beveiliging. Je wordt er ook niet voor gestraft. Ik college collegebescherming persoonsgegevens komt niet binnen vallen. Het openbaar ministerie grijpt niet in. Dus ja, jij als burger hebt met jouw gegevens gewoon het nakijken. En ja, als er geen prijskaartje zit aan het overtreden van regels, ja, waarom zou een bedrijf zich daar dan aan houden? Dan is het toch veel slimmer op dat geld te steken in leuke functionaliteit en alles leuk, leuk te laten ogen. Sancties zijn mogelijk een stok achter de deur, waarmee het probleem van de lekker overheids- en bedrijfszijds kan afnemen. In bijvoorbeeld Amerika worden die sancties soms al opgelegd. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse luchtvaartindustrie. Die kan zich eigenlijk over veiligheid niet zo heel erg druk maken, maar ja, er is een Federal Aviation Administration, en die legt toch een hoge boetes op, en dan hou je wel aan de regels. En hier is natuurlijk in Nederland gebeurt niets. Iedere keer wordt um, Translink Systems, het bedrijf achter de overchipkaart, op de vingers getikt. Of de vervoersbedrijven. Maar echt ingrijpen, dat gebeurt er niet. Tijdgeest, de webwereld van Ben van den Burg. Met 2268 followers en hij is 16 uur per dag online. En wat doe jij zo al? Want ik zie dat je bijna 1400 mensen volgt op Twitter. Als ik echt geïnspireerd raak door een video of een verhaal. denk ik: wow, dat moeten meer mensen weten. Dat twitter ik. Dit weekend zag ik weer een paar, een paar video's, jongens. Oh ja, deze. Dat ging over. Ja, dat was weer. Ik, ik, ik ben heel erg bezig met digitale innovaties. En het was een, een TED Talk van Edward Tenner. Ik ken hem niet, hij is een historicus. Want mensen die TED Talk niet kennen, wat oh, is dat? Uh, dat is een website, uh, TED.com. En daar staan allemaal speeches op. En uh, dat moet dan inspireren. En die vertelde bijvoorbeeld dat in de Great Depression... waren de meeste innovaties all time. Mooi, hè? Dus all time? Wat ja, bedoel je altijd. daarmee? Ja, ik moest een mooi woord zien. maar forever. Dus de meeste innovaties tijdens de Great Depression in, die, uh, uh, in de jaren dertig. Omdat mensen zo in paniek waren, wat moeten we, moeten we? En dan worden mensen creatief en dan komen komen er innovaties. Nou, dat vind ik een feitje. Ja, daar geniet ik dan van. Maar kijk, voor deze heb ik... Tijns, gisteren, tijdens het stofzuigen... zet ik dan mijn mobiel op met deze TED-talk. Wat zijn nou echt jouw favoriete websites? Kijk, je ziet die staan. Forbes.com, Erwin Blom. Zit er altijd bij. Erwin Blom. Erwin Blom. was Vroeger uh, deed hij het hoofddigitaal van de VPRO... Van de VPRO. Uh, nu, uh, ja, het is een internetgod. Kevin Kelly wil ik toch ook genoemd hebben. Uh, een denken, internetdenken, altijd goed. Ik ben fan van NRC en FD, dus ik lees de NRC ook online, ook op mijn mobiel. Slechte apps, slecht, slecht, echt schandalig, jongens. Dat dat niet beter kan. Maar heel veel mensen kennen jou natuurlijk als, uh, als ja. oud schaatser. Ja, ben je ja. uh, online nog met schaatsen ja, bezig? Ja, tuurlijk. Wat denk je van de speedskatingresults.com? Die is echt goed, tegen Alle uitslagen van het schaatsen van het afgelopen weekend. En dan kijk ik gewoon, oh, oh die kleine rotwedstrijdjes, die moeten erbij. En wie rijdt een hart? Geweldige site. Uh, nou ja, ik kijk bij de NOS.nl, ja, heel flauw. Ja, daar kijk ik gewoon ook gewoon op, want dat is lekker breed. Uh, Schaatsen.nl, die site, die is niet goed. Dus het is heel moeilijk voor schaatsen om een goede site te maken. Daar hebben ze echt moeite mee. Maar jij uh, houdt jezelf bezig met internet en mobiele technologie, et cetera. Ja, is dat ik, iets voor jou om te gaan doen? Ja, ik wil morgen mijn tanden een stuk bijten. Maar de, de vaak is het... Ja, nee, je, ja, je kan mij nu niet zien, maar ik word al moedeloos vaak in het, in het hele... Van, kom op. Kijk... Internetinnovatie, digitale innovatie, mobiele innovatie is toch vaak een proces dat snel gaat en dat, dat, dat moet je aanvoelen. En dat is best wel op een andere manier innoveren dan dat je bijvoorbeeld een auto maakt of een vliegtuig of een schaats. Het is proberen en doen en doen en alles verbinden. Ja en dat zijn voor heel veel organisaties is dat lastig. Maar het komt wel hoor, in de toekomst zal dat goed komen. Je hoort het oudschaatser Ben van de Burg heeft een groot internetart. Op de website, onder het kopje tijdgeest, vindt u een uitgebreide versie van zijn webwereld. Inclusief links naar een aantal inspirerende TED Talks. Dat zijn speeches van mensen die echt op hun beurt weer inspireren. En u vindt er ook een link naar de muziekafspeellijsten van zijn Spotify-account. Want, zo zegt Ben van de Burg zelf, ik heb een hele goede muzieksmaak. En op die lijst staat onder andere het nummer Riverside... van de Deense singer-songwriter Agnes Obel. Swim with a car Vorig jaar heeft ze een, uh, een soloalbum licht laten zien. Deze singer-songwriter uit Denemarken. En dat heet Philharmonics. En daarvan het nummer Riverside, uitverkozen door Ben van den Burg. En ik moet zeggen, die Agnes, of Agnes, die, die zingt langzamer dan Ben van den Burg praat. Spreek jij trouwens Deens? Want ik heb geen idee, uh, Pieter Hilhorst ja. zit bij me. Helaas. Hoe ik het moet, moet uitspreken. Agnes Übel. Agnes, denk ik, ja. Of Agnes Oebel. Nee, het is Agnes. Want in het Zweeds is ook dat Agnes. Ja. Spreek jij wat? Zweeds, Deens... Het enige Zweeds dat ik ken is Kafka Hade in Tehele Sarolit. Dat betekent zoiets als: Kafka had het ook niet leuk. Dat is een t-shirt dat ik wel eens droeg. Tiet vertak. De verbinding wordt nu verbroken. Dit is de beginmelodie van de Ombudsman. In het programma neemt de Ombudsman Pieter Hilhorst het op... voor de mensen die het hardst nodig hebben. En vanavond gaat het om jongeren zonder verblijfsvergunning... die wel naar school kunnen, maar geen stage mogen lopen. Hoe komt dat? Waarom is die stage zo belangrijk? Die stage is belangrijk omdat je zonder stage geen diploma krijgt. En de reden dat ze geen stage kunnen lopen... is dat je voor een stage een werkvergunning nodig hebt. En ze hebben dus wel recht om naar school te gaan maar een werkvergunning wordt gegeven door het ministerie van Sociale Zaken. En die zegt, van ja zonder verblijfsvergunning heb je geen recht op een Wat werkvergunning. Wat is dat voor iets raars? Ja, dat zijn tegenstrijdige regels. En we hebben daar al eerder aandacht aan besteed. We hebben de meerderheid van de Tweede Kamer erop geattendeerd. Die hebben ook gezegd, dit moet veranderen. In onze eerdere uitzending heeft de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld... ook beloofd dat ze het zou oplossen. Maar er is gewoon niks gebeurd. Welke oplossing is er nu door de opbundsman gevonden? Nou, aanleiding van onze eerdere programma's is er iemand naar ons toegekomen... en die heeft gezegd, ik vind het zo erg dat ik bereid ben om de boetes te betalen... die werkgevers en scholen zich uh, ja, mogelijk kunnen krijgen... op het moment dat ze iemand een stage geven die geen werkvergunning heeft. En, die en die boete, hoe hoog die boetes zijn? Nou, die boete is 8.000 euro voor een werkgever en 8.000 euro voor de school. Dus dat loopt enorm op. Maar deze geldschieter, deze ja, uh, garantatieve geldschieter... die heeft uh, gewoon uh, uh, 150.000 euro gereserveerd voor die boetes. 150.000 euro zit in dit koffertje. Ja, dat is een stoutfonds. Want met het stoutfonds, van daaruit betalen wij straks die boetes. Dat betekent dat werkgevers zich bij ons kunnen melden... en zeggen van, wij hebben een boete aan de broek... want we hebben zo'n roze of zo'n jonge dame stage laten lopen. Nou, dan kijken wij naar de situatie... en dan betalen wij vanuit dit koffertje Betalen wij die boete. Dat is het stoutfonds. Hij noemt het het stoutfonds. Het stoutfonds, ja. Ja. En wie is deze meneer? Dit is Jos Verhoeven en hij is directeur van de Start Foundation. En de Start Foundation is een stichting die opgericht is met de gelden. die uh, gekomen zijn uit de verkoop van de start-uitzendbureaus. Ze sponsoren bijvoorbeeld ook uh, restaurant 15 in, uh, in Amsterdam. En uh, zij zijn eigenlijk bedoeld om initiatieven te stimuleren voor mensen die aan de ja, kansarm zijn op de arbeidsmarkt. En hij heeft dit gezien en hij zegt van... nou ja, dit past in de doelstelling van mijn stichting... ik ga dat geld ervoor beschikbaar stellen. Ja, dat is een mooi gebaar natuurlijk... maar hij financiert iets wat eigenlijk niet mag. Ja, en wij doen ook iets wat niet mag. Want wij roepen in onze uitzending werkgevers op... om zich te melden om deze jongeren toch stage te laten lopen. Dat betekent dat we ze oproepen om een strafbaar feit te plegen... Heb je het daar met die meneer over gehad? Ja, en die meneer heeft ook uh, contact gehad met zijn advocaat. En die zei, ja, dit is strafbaar. En uh, dat betekent dat je daarvoor gestraft kan worden. En hij zegt, ja, dat hoort bij burgerlijke onhoorzaamheid. Als je met bepaalde regels niet eens bent... dan moet je bereid zijn om daar uh, ja, de consequenties van te dragen. Ja, dat is dan maar zo. Kijk... Uh... Als we op deze manier uh, de dingen kunnen veranderen... dan moeten we dat op deze manier doen. Uh, ja, soms moet je nou eenmaal dingen doen die niet mogen. Uh, het is niet anders, anders krijgen we er geen beweging in, kennelijk. De hele Kamer is voor, de bonden zijn voor, iedereen is voor om het te veranderen. Uh, dus waar wachten we eigenlijk nog op? Jos Verhoeven in de uitzending van de Ombudsman. Is die stage eigenlijk wel geldig als die jongeren er op deze manier aankomen? Ja, want het, dat is het raar dat die scholen die zeggen... van, nou, die stage voldoet gewoon aan de eisen die wij stellen voor binnen de opleiding. Het probleem is niet de stage op zich, maar dat je voor die stage... een werkstellingsvergunning nodig hebt. En sommige scholen, zoals het ROC Mondrian, hebben al eerder gezegd: van nou, schrap die verplichting uit de wet. Laat de jongeren gewoon stage lopen zonder tewerkstellingsvergunning. Dan is het hele probleem opgelost. Mm -hmm. Want het is uh, alleen daarvoor, daarvan is gezegd dat willen we niet. En ondanks de belofte dus van de minister van onderwijs heeft de minister van sociale zaken gezegd: van ja, wij doen het niet, Henk Kamp. Want jongeren zonder verblijfsvergunning die mogen in Nederland niet werken. Dus waarom zouden we ze opleiden? Maar na zo'n stage, um, al of niet beboet en dan uh, wordt die boete vergoed door het staatsfonds... krijgen ze gewoon een diploma op die scholen. Inderdaad. Gaan nou, dat dat komt ook omdat het recht op onderwijs geldt zo... dat als je, uh, als je aan een opleiding begint voor je achttiende... dan heb je het recht om die opleiding af te maken. Dit gaat om mbo-opleidingen. Ja. Dus de meeste van de jongeren beginnen voor hun achttiende... en dan hebben ze het recht om die opleiding af te maken. Maar zonder stage kunnen ze die opleiding nooit afmaken. En daarom wordt hun recht op onderwijs gezonden. Zijn er al reacties van bedrijven? Er zijn eh, gisteravond op Twitter, heb ik het al gemeld, en er waren er allerlei reacties. Die eh, mensen zeiden van ja, ik wil heel graag zo iemand een stage aanbieden, maar dat is een andere tak. Want we zoeken eigenlijk iemand eh, voor een kledingwinkel in Den Haag, voor eh, Adriaan. En we zoeken een bedrijf dat veel te maken heeft met vergunningen van de gemeente, ook in de regio Den Haag, voor Mustafa. En eh, ja, dus bedrijven kunnen zich bij ons melden, ombudsman.vara.nl. Maar er wordt nog wel veel gestuurd op weerstand, dus. Nou, er zijn ook mensen die er boos om zijn. Zo van, waarom wordt er geld gegeven aan, uh, aan stages voor, uh, voor mensen zonder verblijfsvergunning? Wat denkt u zelf? Nou, misschien. Het is niet mijn probleem, dat hij heeft geen verblijfsvergunning heeft. Nee? Nee. Dus... Maar hij heeft wel recht op onderwijs. Ja, maar... Hij heeft recht op onderwijs. Dat en als is je, niet als mijn als probleem. Je... Dus wij nee. doen niet mee. Dus ik zou ja. zeggen, kijk even U nee, doet niet mee. Gaan we verder. Ja, we zijn in de uitzending op zoek gegaan naar winkels in Den Haag... die misschien een stage wilden geven voor Adriaan. En uh, bij een van die winkels kregen we dit antwoord. Deze mevrouw zei van, ja, heel simpel. Uh, dat is toch niet mijn probleem dat hij geen verblijfsvergunning heeft? En dat klopt, het is niet haar probleem. Maar we hebben gezamenlijk met z'n allen afgesproken... dat jongeren ook zonder verblijfsvergunning recht op onderwijs hebben. En dat recht wordt nu niet waargemaakt. Werk in de winkel dus. Ombudsman Pieter Hilhorst. Vanavond om tien voor negen is de Ombudsman te zien op Nederland 2. Met dank. Na de elektrische auto horen we nu steeds vaker over de auto op waterstof. Die zou nog duurzamer zijn. Minister Schultz van Hagen maakte deze week bekend... dat ze een subsidie van 5 miljoen euro uittrekt... voor de ontwikkeling van waterstofauto's. Ik praat erover met onze autodeskundige Wim Oude-Wernink... die lekker thuis in de zon zit. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. De waterstofauto is door de minister weer eens onder de aandacht gebracht. Uh, we hebben het er al eerder over gehad. Hoe werkt zo'n auto ook alweer? Nou, uh, om nog eventjes te recapituleren. De waterstofauto is een vorm van elektrische auto. Je hebt elektrische auto's die op accu's worden, uh, van energie worden voorzien. Je hebt elektrische auto's waar nog een traditionele verbrandingsmotor in zit. En daar heb je varianten in, de hybrides. En je hebt de waterstofauto waar een brandstofcel, een, een, uh, via een chemisch proces uit waterstof, elektriciteit opwekt aan boord van de auto zelf. Dus het is eigenlijk een autonoom opererende elektrische auto. En wat zijn de voordelen op de gewone elektrische auto? Uh, de voordelen zijn uh, dat uh, natuurlijk enerzijds ook uh, de, uit de emissies schoon zijn. Want het is een elektrische auto. Maar bovendien is, is waterstof... Als het eenmaal uh, ge uh, geproduceerd is, is, heeft ook schone emissie. Er komt alleen waterdamp uit de auto, maar je hebt een veel grotere vrijheid om te rijden, een grotere actieradius, want je kunt het, met het uh, de energie kun je eigenlijk uh, tanken, terwijl met een elektrische auto zit je natuurlijk altijd nog met de handicap dat je de accu's moet opladen. En bij een hybride auto zit nog altijd een verbrandingsmotor die zijn uh, uitlaatgasemissies heeft. Wim, is rijden op waterstof duurzamer dan gewone elektriciteit? Als je er dagelijks mee rijdt, is die net zo duurzaam als een volledig elektrische auto. Want je hebt geen emissie behalve waterdamp. Maar we uh, moeten niet vergeten dat waterstof geproduceerd moet worden. En dat kun je op een duurzame en niet minder duurzame manier doen. Ja? Wanneer je het uh, met aardgas doet of andere energiebronnen... Dan, dan heb je natuurlijk daar toch weer een CO2-emissie van. Maar wanneer je dat doet met echt... Uh, echt duurzame energie, windenergie, zonne-energie of met biomassa, dan kom je natuurlijk echt een heel stuk verder. Zijn er al auto's die op waterstof rijden? Uh, ja, het is zo dat uh, eind vorige eeuw is de auto-industrie heel erg actief daarmee geweest, maar er waren toch nog wat problemen uh, in de betrouwbaarheid en de dagelijkse operationele uh, mogelijkheden. En toen heeft de auto-industrie eigenlijk gezegd laten we ons eerst even richten op de volledige elektrische auto, want... Welke vorm van de elektrische auto je ook neemt, hybride of met brandstof zelf, wat dan ook, die elektromotor en alle elektronica eromheen, die moet eerst goed doorontwikkeld zijn, want je kan hem op verschillende manieren toepassen. En die heb je dus ook uh, nodig, het... die, die, die toepassingen die heb je ook nodig voor de auto op waterstof. Die heb je daar ook voor nodig. Dat heeft men nu goed onder de knie. De eerste elektrische auto's op batterijen, die worden nu verkocht. De hybride auto's, die komen steeds grotere getalen van verschillende merken op de markt. En nu is de tijd rijp om te zeggen, nou, nou die brandstofcel hebben we verder doorontwikkeld. Daar hebben we alle kinderziekten uitgehaald. Um, we hebben de opslag van waterstof hebben we doorontwikkeld. Ze hebben de keus gemaakt om dat met hoge druk te doen. En niet meer met lage temperaturen, want dat had ook weer problemen. Dus het is eigenlijk uh, het, het standaardconcept voor de waterstof-brandstofcelauto. Is nu productierijp. Ja, maar is er al een auto die erop rijdt? Er rijden er al uh, honderden van. Uh, alle fabrikanten die hebben zeg maar, van die pilootprojecten gehad. En uh, Honda. Uh, is al twee jaar geleden begonnen met een heel beperkte serieproductie van een paar honderd auto's. Hebben ze vooral gedaan om ook het productieproces uh, van die brandstofcel, om dat onder de knie te krijgen. En uh, vanaf 2015 zullen de, de hoofdrolspelers in dit, in dit geheel, dat zijn uh, Hyundai, de Toyota, Honda, uh, Daimler en General Motors, die gaan dan met een commerciële productie beginnen, nog wel met enkele honderden per jaar... maar dat moet dan in 2020 al duizenden per jaar zijn. En waar kan en ik dan tanken, tanken, Wim? Zaken. In Nederland op het ogenblik op één tankstation, de uh, publiek tankstation in, in Arnhem... en dat is natuurlijk veel te weinig. Uh, ik heb het eens bij Mercedes nagevraagd, uh, die samenwerkt met uh, Linde... de grote uh, distributeur van waterstof in Duitsland... die zeggen in het ideale geval hebben we in Duitsland... 1000 tankstations nodig, maar in 2020 zouden we met 150, 200 stations al tevreden zijn. Wanneer je dat even terugrekent naar Nederland, dan zouden er uiteindelijk 150 stations door het hele land moeten zijn. Maar als er in 2020 30 operationele uh, tankstations voor waterstof zijn en dan meer merendeel in de Randstad, want daar is het verkeer natuurlijk intensiever, uh, dan uh, komen we een heel eind. En die 5 miljoen van de minister, is dat een duwtje in de rug? Dat <tankt> is uh, een, een, een, een heel vriendelijk eitje uh, ja, over de rug, eigenlijk. Want het is natuurlijk heel erg weinig. Want die, die aanleg van die tankstations, dat heeft nogal wat voeten in aarde, want dat kan niet. Het kan wel bij bestaande beziende tankstations, maar je hebt hele aparte opslagmogelijkheden nodig. Dus ja, ik zou bijna zeggen, dat zijn de administratiekosten voor het, uh, het uitvoerend het comité. En rijden op waterstof is dat duur? Um, nou, de kostprijs, zo heeft men zo'n beetje berekend, die ligt ongeveer op 5 euro per kilo. En je hebt voor een actieradius van een paar honderd kilometer ongeveer 5 kilo waterstof nodig. Maar ja, dan moet het gedistribueerd worden en dan moet het ook nog natuurlijk via het ministerie van Financiën gaan. Want die zullen er ongetwijfeld ook nog een graantje van willen meeprikken, er komt BTW bij. Dat is nog iets wat de komende twee, drie jaar even uitgekristalliseerd moet worden. Uh, maar het is niet extreem duur. Dank je wel. Wim Oude graag tot volgende week. Wat schaft de tv hedenavond? Nou, om half negen begint het gala van de Nederlandse film. Dan worden de gouden kalveren uitgereikt... aan regisseurs en acteurs en actrices. En als u niet bent uitgenodigd, u kunt er toch bij zijn via Nederland 1. En u kunt ook weer terecht bij de recordpoging televisie kijken... in Last Man Watching, naar aanleiding van de 60-jarig bestaan... van de tv in Nederland, Nederland 3, om vijf voor half negen. En boeit u dat niet, dan kan u nu altijd op Nederland 2 terecht. Dan kan ik u warm aanbevelen. Vanaf vijf voor half negen, volgens per seconde wijzer de Ombudsman en Zembla. Een avondje varen, daar steek je wat van op. Frank zo zometeen met lunch. Ik mag het open, ja. We hebben het onder andere over Lex Harding. Die gaat een, een documentaire in de Oostvaardersplassen mede financieren. Twee jaar lang gaat er gefilmd worden. We hopen dat het om meer gaat dan de groeiend gras. Martijn Koolhoven, de verslaggever van de Telegraaf is ontslagen. We gaan het hebben in het, ons mediaforum met Kees Bomen en Sergio Morali. Onder andere daarover, dat zometeen in lunch. Het is 12.02 2 is dat programma op deze zender. Surf naar de gids.fm. Goed weekend, Frank. Veel zon.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 U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie betaalt dan gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl